De Radio 1 Sportszomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, en straks is het weer zover. De uitslag van onze quiz, tijd voor tijd. En wat wil Hero Brinkman met zijn partij? Is het NOS Nieuws met Dorot Megens. Bij een actie bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag... is Greenpeace-directeur Sylvia Borre gearresteerd. Ze is met twaalf andere actievoerders van Greenpeace vastgehouden, verhoord... en aan zes uur vrijgelaten. De milieuorganisatie heeft tijdens de actie naar eigen zeggen... de leiding overgenomen van Shell. Borre nam daarbij plaats in de directiekamer van het olieconcern... waar ze een toespraak hield over wat zij zou doen als ze directeur van Shell was. Vervolgens heeft de politie haar aangehouden. Greenpeace voert actie tegen olieboringen van Shell in het Noordpoolgebied. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, vindt dat het bloedbad in het Syrische dorp Tremze niet zonder gevolgen kan blijven. Volgens rebellen zijn daar gisteren mogelijk 200 mensen vermoord. Het dorp zou zijn beschoten met tanks en helikopters en daarna zijn bestormd door een militie. Clinton heeft met afschuw gereageerd en roept de VN-veiligheidsraad op de daders ter verantwoording te roepen. Volgens haar bewijst het bloedbad dat het regime in Syrië onschuldige burgers vermoord. VN-topman Ban Ki-moon beschuldigt de Syrische regering... van het schenden van de resoluties van de Veiligheidsraad... door zware wapens te gebruiken tegen dorpelingen. Hij roept de Raad op maatregelen te nemen. De Internationaal Strafhof in Den Haag... eist de arrestatie van de Rwandese militair Sylvester Muda Kumura. Wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden... in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Het gaat om moord, verminking, verkrachting, seksuele slavernij... marteling en plundering. De 58-jarige militair leidt een rebellengroep van extremistische Hutus... die strijden vanuit het oosten van Congo tegen de machthebbers in Rwanda. De Hutu-rebellen zitten in Congo sinds de genocide van 1994... tegen de Tutsi-minderheid in Rwanda. Het dodental als gevolg van een treinongeluk in Zuid-Afrika... is opgelopen tot 26. Er zijn 25 gewonden. De slachtoffers zaten op een truck die in botsing kwam met een goederentrein. Ze waren op weg naar een boerderij om fruit te plukken. De trein sleurde de vrachtwagen honderden meters mee. Waarschijnlijk maakte de chauffeur een verkeerde inschatting bij een spoorwegovergang. Hij raakte gewond en is aangehouden. Dan het weer nog. Vannacht vooral in Limburg nog buien. Maar ook in het westen vallen later vannacht weer een paar buien. Tegen de ochtend in het hele land nieuwe buien. Pas morgenmiddag wordt het dan vanuit het noordwesten geleidelijk droog. Morgen maximaal 18 graden. Zondag iets minder buiig en af en toe zon. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Wist u dat als lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt... de vreselijke gevolgen voorkomen kunnen worden? Het medicijn tegen lepra is er al. Hoe eerder wij de patiënten vinden, hoe beter zij ervan afkomen. Steun de opsporingsteams. Ga naar hoe, eerder, hoe Is dit het moment? Dit is het moment! Wat een prachtige etappe naar Boon. En dan het hotel, de luxe lunch met wijnproeverij. Hoelala, la. En de barrage richting Al Hoe loopt dit af? Op de Champs-Élysées in Parijs natuurlijk. Speel nu de Tour de Zavira. En maak kans op een exclusieve wielentrip in Frankrijk... met je fietsvrienden en de Opel Zavira Tourer. Ga naar facebook.com slash Nederland en win. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met de gast, nog steeds... Clemence Ros, Gadisha Masoudi, en Ernst Ameling. Hier zijn Helman van der Zand en Robert Neder. Clemence Ros, um, de graafschap, voorzitter. Als vrouw. Hoe moeilijk was dat? Is dat. Ja, niet zo. Eigenlijk. Nee, als je voetbalgek bent en je hebt iets met je club. en je, je kunt je in, in de rol van voorzitter van een raad van commissarissen goed thuis voelen. nou, dan is het. er is niks mooiers dan dat. Hmm. Ja, het is hartstikke leuk of je nou ja. een man of een vrouw bent. Ja, maar het ging niet goed. De graadschap is gedegradeerd. Krijg je dan uh, van de supporters heel veel over je heen? Ja, enorm. Maar ja. ik denk als ik een man was geweest ook, want het seizoen uh, ja, was maar echt de, heel beroerd. De, de, los daarvan inderdaad, ja. of je man of vrouw bent. Je nee, je, je krijgt heel, heel veel over je heen. Heel veel. En, en, mails, ook, uh, en ook persoonlijk? Of valt het? Valt ook persoonlijk, ook persoonlijk. Maar ja, het is een sport waar heel veel emotie op zit. En het seizoen was al slecht. En dan weet je gewoon dat als het verkeerd afloopt ja dat er uh, zeg maar, dat die emoties zo hoog oplopen. Want degradatie is natuurlijk wel... Uh, dat, dat is uh, een van de beroerdste dingen... die je kan hebben als supporter. Ja, je je, en, uh, je dus verwacht het misschien wel en het hoort er allemaal bij... maar dat is, ik vind het altijd uh, wel heftig om te horen, moet ik zeggen. Ja, het is, dat is ook wel zwaar. Het, het lastige is ook... Nou, aan de ene kant ben je zelf natuurlijk ook supporter. He, ik zit er zelf ook zo in. Maar ik mag die emoties niet de overhand laten krijgen... op, op toch verstandige dingen doen voor de club. Want kijk, als je degradeert, ook die avond dat we... Tegadeer, speelde tegen den bos. En eigenlijk was het in die hele wedstrijd al te zien dat we, nou als, als we een goal maakten, dan was het, waren we, was het een lucky avond. En dan waren we nog weer een ronde verder. Dus eigenlijk was het op dat moment uh, uh, heel treurig... dat het op dat moment gebeurde. Maar als je terugkijkt naar het hele seizoen niet zo, niet zo erg dus niet zo erg gek. Mm -hmm. Dus dan weet je al die avond van stel dat het vanavond gebeurt, dan kunnen we een avond uh, verschrikkelijk doorzakken, uh, uithuilen. En, en het allemaal heel verschrikkelijk vinden. Maar de volgende dag weet je dat je gedegradeerd bent en dan van een begroting van ongeveer 10 miljoen, 4 miljoen terug moet naar 6 miljoen. Dus je moet als een razende moeie gaan denken wat voor stappen je moet nemen. Er moet een nieuwe trainer komen, er moeten spelers komen. Dus je hebt niet eens zo heel veel tijd om met die emoties uh, om, om het daarmee op de loop te gaan zelf. Hm. En dat lijkt naar buiten toe dan misschien wel wat heel rationeel. Mm -hmm. Als iedereen aan het huilen is. Ik heb dat toch zelf al heel sterk. Allemaal ja, huilende mensen om je heen. En ik denk, dan eh, moet wat gebeuren. Ja. Uh, zakdoekjes houden. Ja, gewoon do nu doorgaan, want het komt er enorm op aan. Doosje ja. klimaat. Ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Ja. Of andere ja. Maar dat is wel moeilijk, van, hoor. Ik, ik vind ja. het zelf heel erg moeilijk. Want het doet mijzelf net zozeer als al die andere mensen. Ja, maar maar als, je andere je dit, als je al die bagger over je heen krijgt... als je al die mailtjes krijgt... als je weet ik, wat er allemaal met je gebeurt... hoe graag wil je dan wel niet bestuurder zijn van zo'n club? Ja, je houdt van die club. En je wil die club vooruit helpen. En ik snap de emoties van de mensen heel erg goed. Van de supporters snap ik heel erg goed. Dus dat is één ding. Maar persoonlijke bedreigingen moet je nooit willen begrijpen. Nou, bedreigingen zijn het niet. Maar uh, ja, gewoon dingen als van ze deugt niet... en ze is niet goed voor de club en ze moet maar weg... en het komt door de voorzitter. Ja, ik ik zou begrijp, willen dat het zo simpel was, want... He, als het zo simpel was, dan, uh, dan zelfs voor de club zou ik zeggen... dan ben ik weg, maar daarmee los je het probleem niet op. Dus um, ik, ik kijk ook altijd wel naar mezelf. Ik denk, had ik dingen beter kunnen doen, want daar ben je ook voor. Maar het, het doet wel zeer, ja hoor. Het doet echt heel zeer als er, uh, als er als op de voorpagina van de Gelderlanden... dan staat van uh, de voorzitter moet weg. Denk, ja. Ik ben net zo'n supporter als al die anderen. Dus dan, dan denk je, ah shit zeg, uh, wat, wat kan ik nou doen... om dat beeld weg te halen ja. aan de andere maar kant? Helpt, ja helpt het ook dat er mensen zijn die wel echt voor je gaan... en je, in je, in je daarin steunen en dat begrijpen en zo? Ja, maar ja, weet je, dat, uh, op dat moment ben je gewoon bezig zelf... met hoe kan ik die mensen ah, ja. die, die niet, uh, niet, niks in mij zien... of denken dat ik het niet het goede met de club voor heb... of er niet voor deug, hoe kan ik uh, die overtuigen... van het feit dat, dat ik er alles aan doe of gedaan heb... ook in mijn ja. functie dat gedaan heb, want... Ja, je kan je best doen, maar je kan het dan nog uh, fout doen, zeg maar. Ja, ja, maar uh, ga, ja. je, ga je ook na van, ja, nou, ja, misschien hebben ze daar wel een puntje. Of, ja. Of, uh, ik... Nou ja, absoluut hoor. En daarom heb ik ook uh, gelijk ook gezegd, wil met graag met die supporters goed praten. Want uh, het waren er twintig, uiteindelijk een stuk of honderd, die zich ook via de Twitter-community uh, verzameld hebben. Die zijn oh. bij elkaar geweest, die hebben een manifest opgesteld met uh, zaken waar zij heel ontevreden over zijn. En voor een heel groot deel. Uh, deel ik die ook samen met de Raad van Commissarissen? Maar wij zijn toezichthouder. Uh -huh. Dus je bent ook een beetje beperkt uh -huh. in wat jij als toezichthouder kan uh -huh. doen. Uh, als, uh, met invloed op de directe beslissingen die in, club, in de club genomen worden. Dus wat wij hebben gedaan is bijvoorbeeld de technisch directeur ontslagen. halverwege het seizoen. En dan zie je natuurlijk wel dat datgene wat uh, hij al gedaan had. nog zijn uitwerking heeft in het hele seizoen. Dus uh, je, je, je hebt die persoon daar niet meer en je maakt. Andere mensen verantwoordelijk. Ja. Want bij de Graafschap is nu niet meer één persoon verantwoordelijk... voor het technisch beleid. Maar het is een hele groep mensen, een heel technisch mm -hmm. team. Ja, dat zet je dan in gang. Alleen weet je ook dat de rest van het seizoen... daar nog maar echt weinig van te zien zal zijn. Dus een beginnetje. Mm -hmm. Nou, dat moet dit seizoen dan komen. Dus het, het uh, ja, veranderingen in de gang zetten... dat levert niet altijd het volgende moment al. Maar, wat maar is, het, is het geen... Uh, is het geen nadeel in sommige opzichten als je behalve voorzitter ook een supporter bent? Ik, ja, maar ik kan me zo voorstellen anders dat je. Zou je dat houdt er toch niet vol. Nou, dat weet ik. Nee. zou je, het dan, nee. doen? Zou je het dan doen? Waarom zou je dan doen? Het is toch waarom ja, je. Ja, ja. Dus het is ja, geen is betaalde betaalde baan. Het is natuurlijk vrijwilligerswerk. Maar is een, uh, een, een beperkte nee, die, afstand. Ja. Niet, niet nuttig als bestuurder. Ja, en dat, en dat is ook zo. Alleen, en ik kan dat goed opbrengen, want ja. ik, ik, ik hou ook van besturen. En ja. ik weet dat, dat ik dat heel goed moet doen. Dus als voorzitter van een raad van commissaris ik moet je je rol kennen. Maar voor de mensen die daar buiten om staan. Die maken dat onderscheid niet. Hè? Die, die, die uh, zien, zien mij als het, uh, het boegbeeld en de vertolker van de emoties uh -huh. en de gevoelens uh -huh. van de supporters. En deels kan ik dat doen. En aan de andere kant is het zo dat ik gewoon ook sta voor goed toezicht houden op de club. Uh, uh -huh. De klankbord zijn voor onze algemeen directeur. Dus je moet daar toch wel uh, aan de ene kant emotie hebben. Want anders kan je het niet opbrengen om zoveel tijd in de club te steken en ervoor ja. te gaan. He, ik ga naar elke wedstrijd als het even kan. Uitwedstrijden, thuiswedstrijden. Je reist het hele land door. Uh, en dat doe je uit clubliefde. Ja, ja. Nou, en, uh, ja, en besturen. Ik denk dat het heel goed samen kan gaan. Ik denk ook dat niet voor niets familiebedrijven zijn. Mensen die familiebedrijven hebben opgebouwd. Die zo gek zijn van het product en wat ze doen. Ja. Uh, en toch een goede bestuurder van zo'n bedrijf kunnen zijn. Maar het, het vraagt wel om af en toe... Uh, ja, even je emoties uh, wat uh, aan de uh, kant uh, uh, kan te zetten. Je zou zetten. kunnen zeggen... Vanuit, uh, vanuit een ander standpunt... Je, je, je, dat je dan blinde vlekken ontwikkelt, hè? Omdat, je zoveel, omdat je partij bent. Hè? Dus, ja. je, dus nou ja, de, helikopter, de helikopterview, uh, zeg maar zeggen. Ja, maar dan ben je niet geschikt als commissaris. Kijk, wat, je, wat ja. je als commissaris natuurlijk moet doen. is toezicht houden op goed financieel beleid. Wij draaien al een aantal ja. jaren echt met een plusje. Een van weinig clubs die dat op kunnen brengen. Uh, je moet op de, ja, de clubidentiteit, de supporters. Je ga, het gaat om het wel om het belang van die club. En dan moet je ook soms dingen doen. waarbij je denkt: ja goed, ik ben wel supporter. Ik heb geen verstand van de opstelling op het veld. Dus mag ik me ook niet overuit laten. Maar als ik naar een wedstrijd zit te kijken, nou ergens. dan vind ik er van alles van, kan ik je vertellen. Ja, wil je alleen, er niet alleen als bestuur. zeg maar als, als raad van, van toezicht. voorzitter, ga ik daar niks van vinden. Als ik de bestuurskamer weer binnenkom, zal ik echt niet zeggen: jeetje, wat heeft onze trainer daar nou gedaan? Ja. Ja. Dat, vind ik, dat hoort er niet bij. Maar mijn ja. emoties, ik kijk wel naar zo'n wedstrijd. En dan is het soms wel een beetje beperkend. Dat ik, ben nu best, nee, ik zit bij de, zeg maar, de mensen die besturen. Een beetje in, in het vak van de bestuurders. De bobo. Ja, ik zit ook wel ja. liever als ik echt me uit mijn dak wil gaan. Misschien ja. bij, bij de harde kern. Maar dat is mijn functie nu niet. Nee. Dus dat ja. moet je weten te scheiden. Ja. Er is. Uh, je hebt ongeveer. Even kijken. 3 minuten 23 om even na te denken over een profielschets van de voetbalhoeliken. Zo. Hoi. Hey. <laughs> Oh, die ja, forensisch op. psycholoog Ernst Ameling die gaat nu het voetbalhooliganisme direct oplossen... door uh, nu te zeggen hoe de standaard voetbalhooligan eruit ziet... en ja. hoe hij denkt en hoe hij doet. Ja, je, je, je, met een soort profiel kom je er niet. Je moet je afvragen uh, naar de drijfveren van zo iemand. Hè? Ja. Dus wat, uh, wat zijn zijn motieven? Dus, uh, de vraag is dan eigenlijk waarom heeft iemand het zo nodig om zich zo emotioneel achter een club te scharen dat hij tot dingen in staat is waar hij in het dagelijks leven kennelijk niet uh, toe neigt. Dus uh, een uh, voetbalhoolicum is uh, meestal iemand die zich emotioneel achter een club schaart? Dat denk ik wel, ja. In ieder geval heeft die club een functie voor hem om andere dingen uh, te verbergen. Dat is mijn, waarom, heeft iemand het zo nodig, waarom heeft iemand het nodig om zich zo te gedragen als hij doet? Wat is de functie van zijn gedrag? Dat is mijn hamvraag altijd in mijn vak. Dus waarom schaart iemand zich zo achter een club... dat ja? hij in staat is om gewelddadigheden toe te passen... die hij in het dagelijks leven en in zijn gezin of waar dan ook... Nou, het, het houdt nou ja, houd veel weg van het drama van het dagelijks bestaan. En de financiële problemen waar je in zit... de relationele problemen waar je in zit. Uh, je kunt naar een voetbalwedstrijdje kijken... of van een club houden... of van een, met, je, met een club identificeren. Uh, waardoor veel echte problemen niet aan de orde hoeven te komen. Dat is bij heel veel uh, dingen zo. En ik denk ook bij hooliganisme zo. Ik denk dat het verder gaat dan dat... zelfs. Sorry, het is net als een radicalist, zeg maar. Of een extremist. Ja. Dat is toevallig, want ik had, ik had gisteren een gesprek met een professor daarover. die uh, met uh, radicalisme bezig is. En een radicalist is iemand zoals. Uh, ja, uh, iemand die uh, Andres Breivik of zo en een hooligan. dat zijn twee, nou niet dat, dat ik dat wil vergelijken, maar het zijn wel mensen die geïsoleerd raken. Een instrument raken, een emotioneel instrument En die zien dan, die hebben dan zwart-wit, die denken zwart-wit. En het is dan uh, mijn club versus de anderen. Wij zijn goed en zij zijn slecht. En daarin gaat dat zo door dat je, ja, nou ja, de anderen dus slecht die Dus anderen moeten dan... Uh, Geëlimineerd wordt. Ja, het vereenvoudigt de wereld uh, ja. enorm. En dat is erg, erg plezierig als de wereld niet te complex blijft. Nou, Clemens, her herken je dat? Ja, ik denk mm, dat dat... Uh, zeg maar in extreme vorm gaat, ja. dat zo. En ik denk dat de meeste supporters, echt zeg maar de harde kern supporters, ook heel erg uh, teleurgesteld zijn in wat uh, als, als een club niet goed presteert, dat daarmee voor hen de basis voor hun. Eigen enthousiasme voor hun eigen. commitment, uh, dat zijn, maar dat maar uh, dat daar, ja. daar onderuit valt. En ja. uh, de boosheid die dan ontstaat van de club doet mij tekort. Uh, ja, daar, he, daar moet voor geboet worden. Daar moet iets voor gedaan worden. Ja, dat dat, dat moet veranderd secties. worden. Volgens mij is het allemaal ja. hetzelfde. En dat, dat ont kan ontaarden. Ik was met de uitwedstrijd van de graafschap uh, bij Feyenoord, uh, daar, daar waar die voorgevel sneuvelt. Het was een uh, en, en, uh, gedoe, uh, allemaal buiten. Getrokken was dood, pistolen, en, ja. Getrokken pistolen. Terwijl in het stadion zelf was het gezellig. Daar had je echt helemaal niks in de gaten. Want natuurlijk een wedstrijdje, de Graafschap Feyenoord. Nou ja, of Feyenoord Graafschap in dat geval. Dus er gebeurt natuurlijk daar eigenlijk in dat stadion helemaal niet zoveel. Maar daarbuitenom. Uh, was van alles aan de hand. En dan denk je, ja, heeft dit nou te maken met, nee, met, met, met, met, uh, met zo'n wedstrijd, uh, wedstrijd te maken? Nee, natuurlijk helemaal niet. Nee. En dat zijn de nare dingen die om dat voetbal heen spelen... waardoor ook het voetbal een slechte naam kan krijgen... want daar is altijd wat los. Dan denk ik, ja, weet je, terwijl ontzettend ja, niet, veel mensen dat, dat, er gewoon voor genieten. Niks meer mis. Het is niet exclusief voor voetbal. Nee, dat is gewoon... Ja. Uh, het, uh, uh, het is voor alle soorten van extremisme, ook, ja. ook voor voor uh, sectes. Uh, je, het, het is je identificeren met iets waarvan jij meent dat het goed is... en de wereld daaromheen is slecht. Dat maakt het, allemaal heel, dat maakt het functioneel. Mm. Je, je hebt een overzicht over de wereld. Want, en, en die is dan uh, veel simpeler... dan wanneer je genuanceerd over een wereld denkt... en, uh, en je afvraagt van hoe het werkelijk zit... Mm. Uh, je hebt geen vraagtekens meer. Je hebt ook geen vraagtekens meer over de zin van het bestaan. Want nou, je dat hebt is Ajax, wel, ja. of dat is Feyenoord, of dat is uh, uh, de, de Graafschap. Moslim. Ja, dat is weet ik veel wat. Uh, een of andere secte waar je. Uh, nou ja, en, en de rest van de wereld is je vijand. Ja, maar daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat je met elkaar in gesprek blijft. Hm. Als je, bij, bij de Graafschap hebben wij geen echte hooligans. We hebben mensen die overgeëmotioneerd kunnen raken, maar meestal toch het beste met de club voor hebben. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om met die mensen te blijven praten. He, ook al roepen ze misschien dat ik weg moet, ja, dat is geen reden voor mij om te zeggen: van... Nou ja, jongens, dat, dat vind ik geen hooliganisme. Nee. Dus en dan moet je het ook niet laten worden door die afstand te gaan creëren. Dus ik, ik je vind zou wel ook dat zeggen, dat. Uh, het is een gebrek aan relativeringsverbod. Ja. Nou, je hebt gewoon een eigen doel en je bent daarop gericht. Je hebt een ideaal beeld en daar ga je voor. Ja. En dan is de rest ja. gewoon, nou ja, het andere. Ja. Niet belangrijk. Maar doorgaans is het gewoon leuk, jongens, voetbal. Dus ja, ik de graafschap altijd uh, leuk. Nee, voetbal ben, uh, is geweldig, ik, maar ja. hooligans hebben niks met uh, voetbal nee, te maken. Nee, nee, nee, Daar nee. gaat het nee. dus om. Ik ben erg Doorgaande... van Ajax, maar, maar ja. ik heb ook, uh, ook zo'n <laughs> nuances. Ja, duidelijk. <laughs> Uh, we gaan deze avond uh, wat jullie ja. betreft uh, heel langzaam uh, afronden. Want jullie, uh, jullie kunnen uh, naar huis zo nadat uh, Clemens uh, de top 5 heeft gedaan. Ernst Ameling gaat uh, vanaf nu de geschiedenis in... als de man die uh, het uh, tegeltje heeft verzonnen... een ezel stoot zich nooit zonder geruis twee keer aan dezelfde oliebuis. <laughs> van het begin van de uitzending over <laughs> het lekkende oliebuispo onder de ezels. Gadisha, uh, jouw nieuwe voorstelling. Eh, wanneer, eerst ga je nog op de parade, wanneer... Liefde, op de li 15 tot en met 19 augustus, kom... Naar de parade in Amsterdam, 15 tot en met 19 augustus. Oké. Okay. Op de Liefde Godsdienst. Is het weer daar uh, aan het, uh, bij, bij het Miranda Bad? Daar, uh... Uh, bij uh, uh, Martin Luther King Park, ja. Ja, precies. Ja, ja. Uh, okay. Dank ja. jullie wel voor de komst. Jee. Yeah. De radio in Sportzomer, top 5. En die wordt steeds mooier, die sportzomer top 5. Iedere avond tegen de klok van half elf vragen we een gast een sportfragment toe te voegen aan onze sportzomer top 5. Robert Eenoorn haalde gisteren de uitschakeling van Nederland op het EK eruit. De EK voetbal. Hij zette de Spaanse overwinning erin. En de top 5 ziet er nu uit als volgt: Fragment 1. Kom op alle 2. Ja, nou ja, als Renate dat heeft over momentjes, dan is dit wel een momentje, zeg. En nu, nu durft hij weer zijn ware imago te tonen. Stoer kijken, moeilijk kijken. Fragment 2. we wordt allemaal recht voor doel. Schitterende steekbal nu. Dat wel op Busquets. Komt naar de goal. Bal voor het doel en doelpunt. Doelpunt voor Spanje via Silva. Die de bal kan binnenkoppen van heel dichtbij. Hij loopt er eigenlijk tegenaan nadat Busquets bijna op de achterlijn staat. En die paas nog net voor het doel kan brengen. Fragment. 3. Laatste rechte lijn voor Thibaut Pinot. Daar komt hij aan hoor. Toegejuicht door dat Zwitserse publiek. Pinot die uh, lacht zijn breedste glimlach. Nog eventjes doordouwen, jongen, want je bent er nog niet hè. Je moet nog een paar honderd meter. Mooi omzoomd door het publiek. Eén lange tribune aan beide kanten van de weg hier. Met al die Zwitsers erop. Zij juichen voor Thibaut Pinot. En in de ploegleiderswagen. Daarom helsen ze elkaar hoor. Hij heeft hem binnen. Fragment 4. Kan van de Vaart schieten van 20 meter. Van de Vaart op? Ja! Hij zit er! Rafael van der Vaart zet oranje al na 10 minuten en een vol seconde op 1-0. En fragment 5. Voor Hent Vederer. Hij gaat naar het net. De pasing is uit. Ja! Vederer wint zijn zevende titel. Ach, ach, ach. Wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Iedereen lacht in de spelersbok. Federer, de grote kampioen. Ja, Clemens Oos, uh, aan jou de eer om een fragment toe te voegen en eruit te halen. Eerst maar eens wat gaat eruit. Pino. De overwinning van Thibaut Pino. Ja, ik vond hem van een mooi hoor. Uh, hartstikke leuk natuurlijk. Maar als het nou gaat over, uh, over wielrennen... dan zou ik wel een ander frag fragment... Wat, wat we eigenlijk bijna uh, denk niet gezien hebben. Want dan had je, je niet naar Nederlandse televisie moet kijken, denk ik. Maar dat gaat, uh, dat gaat over de enige vrouw die, uh, die in Nederland uh, natuurlijk... Uh, ja, de, de medailles wint. Ja, Marianne Vos. Marianne Vos. En die heeft de Giro, de Donne, van, voor de vrouwen. Echt met overmacht gewonnen. Dus ik denk dat dat voor de, zeg maar de Olympische Spelen... wordt dat natuurlijk een zekerheidje. Maar ik vind het ook echt zo'n lichtpuntje in, in de wielrennerij. fantastisch gewoon. Marianne Vosse, Marianne Vosse, al centro della strada, guardate la bronzini, che sta per alle sue spalle con la Shelley Olse. Marianne Vosse, Marianne Vosse, che riesce a precedere la Olse, la bronzini, la Teutemberg, la Hahn, poi la Gilmore, Baccaïda. Ja, Marianne Vos, Marianne Vos. Ja, ja, mooi, ja Oh, als ja, een Italiaan ja. dat over je he? roept, Heerlijk, klinkt dat Gio, toch? Gio, ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, een, een, een, ja een heerlijk fragment. Ik hoop dat het er nog lang in blijft staan dat we het ook gaan horen in sport, Londen. Ook. En uh, zo'n fantastische sportvrouwen, jongens. En daar moeten we eigenlijk veel meer van kunnen zien. Zo mooi. Okay. Marianne Vos, <laughs> dankjewel uh, voor de avond. Dankjewel, Clemence Roos. Uh, voor dit. Uh, ah, sì. Grazie. Grazie. Ciao, Roberto. Ah, sì. Where does that leave me? Outside, I can't. Answer. The beauty and the beast say yes or no. Inside. But no Van de Golden Ering What do I know about love uh, Tijd voor tijd Ja yeah. Ja yeah. Als ze me missen, dan ben ik winst, zeggen ze dan. De hele sportzomer spelen we het leukste spelletje van de Nederlandse radio. In uh, oh, tijd oh, voor oh, tijd stellen we iedere dag een vraag... waar het draait om het voorspellen van de juiste tijd. Vandaag was de vraag... wat is de voorsprong van de ritwinnaar op de nummer 10 in de rituitslag... of wat is de achterstand van de nummer 10 op de ritwinnaar? Kan natuurlijk ook. Eigenlijk, op hoeveel tijd kwam de nummer 10 binnen? Luca Paolini, 7 minuut 54 op uh, ritwinnaar David Miller. Ja, er was iemand die er slechts twee seconden naast zat. Dat was eh, Jack Jansen. Jack, mag ik ook zeggen. Hij, maar hij stuurde meerdere keren in... en dan telt alleen de eerste inzending. En die zat er meer dan zeven minuten naast. Ajay. Jammer. Margrethe Kaminga stuurde maar één keer in. Acht minuten en uh, tien seconden om precies te zijn. En hij, Magrita Denk zij, denk ik. Ik uh, weet niet zeker. In ieder geval, er komt een tijd-hoort-tijd horloge in de bus. Dames of heren model. Ja, dat maar dat is één model, man. Bij, de, bij de, presentatoren <laughs> de presentatoren is de dag geweest voor de bora hoor, stond onze collega alweer. Ze verspelde 7 minuut 12, zat er maar 42 seconden naast. Haar voorspelling is goed voor drie punten in de presentatorenpool. Ja, Herman uh, zat er 9 minuut 35, iets meer naast. Maar is vandaag nog altijd 1, de één na beste onder de presentatoren. En jij, fijne vriend Robert Meder. 9,55, krijgt de derde plaats. Eén puntje erbij, blijft de conclusie van vandaag. De drie avondpresentatoren hebben verstand van wielrennen. Zo is het. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dus een nieuwe tijd voor tijd uitdaging. Morgen zijn we op zoek naar het antwoord op de volgende vraag. Ja, ga je gang. Wat is na de rit van 14 juli, 14 juli, de achterstand van de beste Fransman... op de leider in het algemeen klassement? Wat is na de rit van morgen... de achterstand van de beste Fransman... op de leider in het algemeen klassement? Ga naar radio1.nl. Doe mee en win ook zo'n prachtig geloosje. Meedoen kan tot... Vier uur morgenmiddag. En als u nu gaat naar Radio 1.nl kunt u Juri Stoepenitski zien... want die doet de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... vindt dat het bloedbad in het Syrische dorp Tremse... niet zonder gevolgen kan blijven. Volgens opstandelingen zijn daar gisteren mogelijk 200 mensen vermoord. Het dorp zou zijn beschoten met tanks en helikopters... en daarna zijn bestormd door een militie... In Den Haag is Greenpeace-directeur Sylvia Borren opgepakt bij het hoofdkantoor van Shell. Daar wist ze door te dringen tot de directiekamer van het olieconcern. Borren werd met twaalf andere actievoerders van Greenpeace opgepakt, verhoord en na zes uur vrijgelaten. De milieuorganisatie voert actie tegen olieboringen in het Noordpoolgebied. En de Britse gele truidrager Bradley Wiggins is tijdens de toerit van vandaag door Bengaals vuurwerk geraakt... Een paar supporters liepen met de fakkel langs het parcours... en raakten de arm van Wiggins. Hij hield er een paar lichte brandwondjes aan over. De wielrenners konden de actie van de supporters niet waarderen... en bekogelden ze met bidons. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Zomer. Steven Dalemaut was bij de uitgestopte Tom Velers. En krijgen we de vrouw van Johnny Hogeland vandaag wel te pakken? Eerst... Hero Brinkman. Die heeft vanochtend zijn kandidatenlijst en programma gepresenteerd. Verslaggever Roel Pauw reed met hem mee van zijn huis naar Austerlitz. Dat is de plek die Brinkman had uitgekozen voor de kick-off van zijn DPK. Om 7 uur ochtends gaat de Luxeflex open bij Hero Brinkman. Maar uh, ik heb heerlijk geslapen. Het begin van alweer een opwindende dag in het turbulente politieke leven... van de lijsttrekker van het democratisch politiek keerpunt. Ja, ik denk dat uh, de allerspannendste over twee maanden gaat worden. Het kinderstoeltje gaat uit de auto. Twee dozen roze paraplu's gaan erin. Ja, we zijn op alles voorbereid wat dat betreft. En uh, het is inderdaad uh, niet al te best weer. Maar wat dat betreft kan, uh, kan het alleen maar beter worden. Kan het zo dat je alleen nog maar meer gaat schijnen. Onderweg twee we gaan straks twee collega's ophalen. Die gaan bij mij in de auto stappen. Brinkman rijdt zelf. Als er gesneden moet worden in de overheidsuitgaven, een van de vijf keerpunten in zijn politieke programma... dan moet hij zelf natuurlijk het goede voorbeeld geven. Even het hoofd erbij houden, maar nee, gaat allemaal goed komen vandaag. Jazeker. Bij aankomst in Austerlitz plenst het nog steeds. Hoog boven de bomen uit de torent het symbool van Brinkmans nieuwe politiek. De piramide. Stevig verankerd op de grond in permanente staat van onderhoud, precies in het midden van het land... dus midden tussen de mensen, en gebouwd als eerbetoon aan Napoleon. Een staatsman die volgens Brinkman veel heeft bijgedragen... aan de democratisering van het staatsbestel... Maar die toch vooral bekend is geworden als degene die zichzelf tot keizer heeft gekroond. Dat, dat zal de, deze persoon absoluut niet, uh, niet gebeuren. Op de kandidatenlijst weinig politieke zwaargewichten. Wel veel ondernemers en kandidaten die politieke ervaring hebben opgedaan op lokaal niveau. Bijvoorbeeld als wethouder of raadslid voor Trots op Nederland of de LPF. Ik ben veel meer tevreden over het feit dat daar mensen in zitten... die uh, weten waar de problemen liggen... die uh, zeer inventief zijn in het zoeken van oplossingen daarvoor. En daar gaan we wat dat betreft ook echt de campagne mee heen. Het programma is niet erg verrassend. Steun voor het midden- en kleinbedrijf. Eén Europa voor de rijke landen en één Europa voor de armen. Bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en aandacht voor veiligheid. PVV Light zou je bijna kunnen zeggen. Nee, dat is uh, compleet uh, onjuist. Heel simpel, wij uh, geloven niet in het verhaaltje van uh, terug naar de gulden. Dat, uh, dat uh, raakt uh, oude sentimenten van toen we nog in de gulden waren. Wij zijn een open economie, we moeten het hebben van de export. Een ander belangrijk verschil, de PVV uh, laat alles niet doorberekenen. De PVV die wil overal geld uitgeven, maar is niet bereid om daarvoor ook de knip te trekken. En wil alleen maar op de pof leven. Wat dat betreft is de PVV een uh, partij geworden die net zo links is financieel-economisch als de SP. Wij zijn voor een gedegen financieel-economische huishouding. Wij gaan voor die 3%-norm en wij streven ernaar om daarna in ieder geval een begrotingsevenwicht te krijgen. Dat is van belang niet alleen voor ons, maar ook voor onze volgende generatie. Wij kunnen onze kinderen en kleinkinderen niet met een gigantische schuldenlast opzadelen die wij hier met z'n allen dan gecreëerd hebben. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzooners. I'm so low, people love me and they know they can tell something is wrong. Like I don't belong well, staring through a window, standing outside, They're just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way and got kicked outside, everybody so I feel so full of love It just comes spilling out Liedje zeg, huh? mooi well, Wonderful World van James Morrison. Vakan Soleil en Rabobank waren al onthoofd met al die uitvallers. En zover Argos nog een hoofd had, ligt dat er nu ook af met het afstappen van Tom Velers. De Steven Dalebout ging dus langs bij de sombere ploegleider Rudy Kemna. Allee, bonjour. Allee, On paper, it seems favorable to me. Oh, Very good. Ja, natuurlijk. Dat is wel het pakje in. Domme. Zeker een klap, ja. Zolang het niet bloedt, dan, dan kan het behouden blijven. Zo was je what's the kind de today story? Ik bedoel, je hebt een flinke klappen gemaakt. Dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt. En dat is wel moeilijk. Het negatieve nieuws um, concentreerde zich de afgelopen dagen... het Nederlandse nieuws dan qua wielrennen op Vakantse en Rabobank. Ik dacht, nou Argos die houdt de groep wel heel en dan komen die mooie sprintetappers er nog aan. En dan die weet, Tom Velis, en dan komen jullie er vandaag ook nog eens overheen. Ja goed, uh, we hebben twee hele zware dagen gehad. En uh, we weten dat we hier komen met, uh, met, met renners die voor een sprint uh, goed zijn. We hebben de consequentie genomen dat we daar in ieder geval in de, in de bergen niet echt mee gaan doen. Um, uh, met Tom Veles en met Marcel Kittel al eerder af, afgestapt. Tom Veles uh, is het een groot verlies voor ons natuurlijk. Uh, Tom was gewoon leeg, gewoon, uh, vooral gisteren verschrikkelijk afgezien in, uh, in de bergen. Uh, met hakken en uh, hakken over de sloot uh, binnengekomen. Um, en vandaag was hij was gewoon niet hersteld. Uh, de eerste twee uh, uur ging uh, verschrikkelijk hard. En, um, maar je zag ook gewoon vanmorgen aan tafel al dat hij gewoon uh, super vermoeid uh, een nacht uh, wat had doorgebracht. Uh, heel onrustig geslapen. En uh, ja, dan weet je dat het gewoon uh, het lichaam geeft. Het, uh, geeft het gewoon aan dat het uh, nu even te veel is. Ja. Jullie um, hadden vooraf ook in het, in het ronde boek gekeken. En ook die koningin en Rit door de Alpen gezien. Um, is het. Achteraf een teleurstelling dat Tom Velers dat niet overleefd heeft, of hadden jullie dat verwacht? Nee, dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Uh, het is een teleurstelling dat het. Uh, af, teleurstelling. Er wordt gewoon zo hard gereden op deze dagen. Uh, van begin tot eind. En, en ja, als je een beetje. Uh, we hadden verwacht dat het toch wel, uh, het, in ieder geval het begin wat rustiger zou zijn. En, en ook de dagen daarvoor. Uh, is geen moment uh, tijd geweest om te plassen. wat normaal wel gebeurt. dat is allemaal niet gebeurd nu. Ja, dat was gewoon heel hard gereden. En dat is de Tour en dit is, uh, ja, dit is echt met de billen bloot gaan. Is er nog wat aan? Ik moet zeggen, de dag als vandaag uh, vond, ik, uh, vond ik echt een klote dag, uh, om het even uit te zeggen. Ja, natuurlijk uh, ben je helemaal in met, uh, met de renners. Uh, ja, dan zie je al dat het gewoon niet goed gaat met Tom, dat het een belangrijke factor is. Je ziet dat uh, Koen eraf moet uh, bij de 20 man, uh, waar, uh, waar verwacht wordt dat hij doorrijden. Ja, en dan in de finale waar het ook weer lastig en berg op gaat, daar doen we ook niet meer mee. Dus ja, dat is wel teleurstellend. Ja, Alleen... en, dan, en dan is het ook nog eens zo: er komen nog Pirenea-ritten aan, er komt nog een enorme tijdrit aan. Er komen nog een vlakke ritten aan, waar jullie dus ja, ook niet zoveel mee te zoeken hebben. Um, nou, dat wordt een zware week. Ja, zo, zo negatief zie ik het absoluut niet. We gaan, uh, we gaan zeker onze kansen vinden. En uh, morgen zal absoluut een dag zijn waar we onze kan kansen weer gaan zoeken. Ja, in de sprint wordt het natuurlijk wel wat minder. Dus we, ja, we, je moet wel creatief zijn om nu nog, uh, nu nog te scoren. Uh, maar we zullen er zeker aan beginnen. En, uh, en, uh, en we zijn absoluut nog niet uh, van de kaart geveegd. Als je in het algemeen kijkt. De malaise is natuurlijk uh, ja, breed over de drie Nederlandse ploegen. Kun je je voorstellen dat de Nederlandse wielenliefhebbers zoiets hebben van... ...jonge, jonge, wat is daar aan de hand zeg? Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat denk ik ook wel eens, wat die is hier aan de hand. Nou, wat is er aan de hand? Laat je lichter eens op schijnen. Ja, we kunnen gewoon niet mee. Koen geeft een hele duidelijke visie. We hebben afgesproken vanmorgen als we mee zijn. We proberen mee te zijn in, in, in de ontsnapping. En als er betere klimmers zijn, want we kennen ze natuurlijk wie, wie hier gewoon goed is. Waar je, waar je weet van ja, op dit moment zijn ze gewoon super. Als die mee zijn dan, dan gaan we ons inhouden. Maar ook inhouden en, en, en, en niet te veel mee op kop rijden is, is nog te veel. Dus ja, Sinds dat de bergen komen uh, lijkt het peloton wel een versnelling erbij te hebben gedaan... in plaats van uh, versnelling naar, naar beneden. Daar hadden jullie op gehaald. Nou, in ieder geval, wij, zijn, wij, zijn, wij weten dat we niet zo goed zijn in de bergen. Maar uh, ja, het peloton rijdt echt, rijdt echt hard. Ja. Steven Halenboud was dat... Uh, ja, klonk allemaal niet erg opgewekt daar bij de ploeg Argos Shimano. Hij sprak met uh, ploegleider Rudy Kemna. Zometeen gaan we contact zoeken met de vrouw van Johnny Hogeland. Zou het lukken? Uh, ja, dat is de grote vraag of het lukt. Uh, gisteren stond ze volgens mij bovenop een berg zonder bereik. Want ze is met de camper richting Johnny natuurlijk. Maar we willen er nu toch eindelijk wel een keer, uh, een keer spreken. Dus we gaan bellen. Zometeen hopen we er aan de lijn te hebben. Benz. Herman Hermits. Hermans Hermits. Hermans Hermits zelfs. 2,32. Hermans. Ja. Hermans. Dat doen ze tegenwoordig uh, niet meer voor. Hermans is something good. Ik zei al, uh, het is moeizaam om uh, de vrouw van Johnny Hogeland uh, te pakken te krijgen. We blijven het proberen. Maar of het lukt... Dit is uh, de Radio 1 Sportshow. Ja. Ga maar hard voor. De vrouw van... <coughs> ja. ja. We gaan Gerda. het proberen. Uh, iedere avond bellen we dus met de vriendin van uh, Johnny Hogerland, Gerda Koops. Hallo. Gerda, goedenavond. Hallo, ik ben ja. Hoi. Oh. Gerda, ben je daar? Ik ben er. Waar was je gisteren? Ja, ik had geen bereik. We stonden op, op, zeg maar, op de berg van de finish. En uh, ja, ik had daar een heel slecht bereik. Dus ik denk dat jullie me daarom niet konden bereiken. Ja, mensen hebben je gemist, hè? Weet je dat? Ja, echt? Ja, echt? We hebben ah, reacties gekregen. Door, waar, waarom was Gerda er niet? Echt waar? Oh. Ja. Nou, dat is wel heel even te horen. Wij dachten dat je stiekem een afspraak met Johnny had. <laughs> Die had ik ook, maar ik was ook geen bereid. Hmm. Oh, ja, had je een afspraak met Johnny dan? Hoe dan? Ja, we zijn even naar... Uh, daarom reden we ook naar de finish toe. Bovenop we zijn we naar het hotel geweest en hebben we koffie gedronken. En uh, toen zijn wij later uh, naar de, de tweede klint van vandaag gereden. Hmm. Alleen koffie? Ja, we hebben alleen even koffie gedronken. Oh, ik had wel gehoord dat hij had nog voor iemand het bad vol laten lopen. Ja, daar was het voor Kenny's. Ja. Oh. Ja, ja, maar Kenny kwam echt 20 seconden, 20 seconden voor de limiet kwam Kenny binnen, gelukkig. Dus, ja, dat dus ja, bad had hij inderdaad wel verdiend. Uh, ja. een, zit hij zo in elkaar, jouw man? Ja, hij is echt een uh, lieve man hoor. Ja. Doet, hij thuis, ja. doet hij thuis ook wel eens? Ja, dat hebben hij mij ook een keer gedaan, toen het koud was van twintig. Ja. Toen kwam ik thuis en toen was het bad vol. Ja. Hey, dit was je eerste, eerste hele dag uh, in de tour, in de buurt van uh, Johnny. Hoe heb je het beleefd? Uh, gisteren eigenlijk was de, was de eerste echte dag. Maar vandaag, uh, ja, de tweede. Het was uh, echt leuk. We hebben de tweede klimmen staan En toen uh, nou, het was peloton. Er ging het gegeven moment heel hard draaien. Maar Johnny zag ons wel staan. Dus dat was wel leuk. En toen zijn we naar beneden gelopen. En uh, zijn we naar de finish gereden. Hm. Heeft, heeft hij je gezien? Ja, hij heeft me gezien. Hij stak nog zijn tong uit namen, Dus uh, <laughs> dat kon uh, wel weer het tekenen dat hij mezelf had. <laughs> hij stak zijn tong naar je uit. Ja, en ook wel dat hij goed in zijn vel ziet misschien. Ja, hij voelt zich ook goed. Dus dat is, uh, dat is ook gewoon leuk en goed om te zien. Al die keren dat we uh, vroegen van uh, gaat hij het morgen doen? Uh, gaat het nog wat worden? En zo. Je hebt geloof ik één keer ja gezegd. En toen uh, werd hij volgens mij uit ja, mijn hoofd... Eén keer nee toen begin nu wel. Ja, nou, één keer is die, werd hij die 47e geloof ik. Uh, als ik het me goed herinner. Uh, overmorgen, dat moet zijn dag zijn, hè, geloof ik. Ja, zondag. Ja, overmorgen. ja. ja. Er heeft geen aantal kruisjes bij staan en uh, ja, ik, uh, dan gaan we het zien. Het zou mooi zijn. Wij, uh, wij horen hier Gerda dat, dat uh, de gele truidrager Wiggins een paar kleine brandwondjes heeft opgelopen. Er liep iemand met een, met een grote fakkel uh, langs het peloton. Heeft Johnny daar nog iets over gezegd? Uh, ja, hij zei dat er iemand boven op de waar wij ook stonden met zo'n uh, stadionfakkel stond. Zo'n oranje fakkel geloof ik. En er kwam zoveel rook vanaf dat ze niks meer zagen. Maar ja, ik weet niet of het waren zoveel dus, Dat kon hij mij ook niet vertellen, dus ja. Nee. Maar het was inderdaad, het stond inderdaad wel iemand met een, een enorme pakkel bovenop. Het was even weg. mistig op de top. Ja, het was even mistig, ja. Ja, oké. Okay. Nou goed, je slaapt in de camper, neem ik aan, ook weer vanavond? Ja, we, gaan nu, uh, we zijn nu onderweg naar de start van morgen. Maar het is uh, heel druk, want waarschijnlijk is er morgen een Franse feestdag of zo. Ja, ja, ja het is morgen dus, wel een dus, Redelijk druk op de weg. Maar ja, goed, beter nu dan morgenochtend. Ja. Je zegt we, met wie ben je dan? Uh, met Peter en Monique. Ah, en dat zijn? Dat zijn vrienden. Ah, oké. Okay, okay. Goed, ja. nou, doen ze de groeten? Ja, zal ik doen. En dan uh, ga, ga, uh, geniet van het vuurwerk morgen, want dan weet je het vast. 14 heel veel voor vuurwerk. Ja, ik ben nu al aan het afsteken. Oh, nu al. Nou, uh, oh. zijn nu al het vuurwerk aan het afsteken. Dat is die man op de berg met zijn fakkel? Ja, waarschijnlijk. Ja, wie weet. Oké, okay, veel plezier en de groeten. Hey, nee, dank je. Tot Dag morgen. Je doei. doei. doei. Je débarquais à n'importe quelle heure. On cuisinait, on dînait tous les trois. Vous aviez l'air d'un couple sans problème. Je vous aimais, elle aussi bien que toi. Avec le temps, je suis venu pour elle. Tu n'as rien vu, mais j'étais amoureux. Elle attendait Que je parte avec elle Il a fallu Te rendre malheureux Je pense à toi Souvent je crois T'entendre Me dire que chez toi C'était aussi chez moi Je pense à toi Tu ne dois rien comprendre Tu dois être Abattu Terriblement déçu Tu me disais J'étais son grand frère Je m'asseyais au bord de votre lit En vous quittant, j'éteignais la lumière Et finalement, je prenais mon taxi J'imaginais que j'étais à ta place Je me sentais horriblement gêné J'avais du mal à te parler en face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 Rien ne tient debout Mais on était toujours Ensemble presque Même à Noël Et pendant le mois d'août Bien entendu Quand on est aussi proche Ces choses-là Sont forcées d'arriver Ce n'est qu'après Qu'on se fait des reproches Je ne vis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 Gilles Delpesh en uh, Je pense à toi. Pour un fleur was een andere pour hit van hem. Want er net over hoe heet die andere hit ook weer? Dat was hem toch? Pour, uh, pour un fleur, graf well, ik Ja, inderdaad. Oh. Ja, precies die Dat was het. Um, Maar misschien even naar andere muziek luisteren nu. Want uh, ja, het was me weer een uh, sportzomerdag vandaag. Op radio 1, uh, vol met uh, fietsen en van alles. Het klonk ongeveer zo. Gisteren keken we naar een korte etappe waarin van alles gebeurde. En vandaag kijken we naar een lange etappe waarin helemaal niets gebeurt. Na nou, uh, Wout Poels, Maarten op Robert Geesink, Balken Mollema, Liwe Westra en Rob Ruijg is er opnieuw een Nederlander die niet meer verder kan rijden. Zeven van de achttien gestarte Nederlanders zijn nu uit de Tour. De Frans-Tom Velers op achterstand geraakt in deze etappe. Is zojuist in de ploegleiderswagen gestapt. Ja, klopt. Uh... Een grote ronde, een tour. Uh, wat van koers dan ook verlaten uh, is. Uh, ja, dat is niet leuk. Nee. Doet pijn. Ja. ja. Wat dat betreft is het net de A2 hoor. Wisselende snelheden. Want natuurlijk in het begin van de etappe ging het even verschrikkelijk hard. Uh, daarna gingen ze bergop. Gingen ze natuurlijk een stuk langzamer toen die afdaling. Nou, laten we zeggen, 100 km per uur op sommige stukken. En uh, nu is het tempo in het peloton dan enorm gezakt. Zeker die fase waarin ze niet harder reden dan 30 kilometer per uur. Het peloton heeft een baaldag genomen. Die denken, ach, morgen weer een dag. En in de finale gebeurt voorlopig nog niets. Nog niet gescoord, niet tijdens de plaatnet. 0-0 zou je dus nog kunnen zeggen. Het is nog steeds afwachten bij Gauthier Miller. Piro, Egoy, Martinez en Robert Kieselowski. Het is een uh, hele saaie dag eigenlijk. Een uh, Spaanse collega naast mij Die is uh, zojuist in slaap gevallen. Die kijkt uh, de etappe verder niet meer aan. vandaag ook weer is gebeurd, zegt Fantastisch. Een twitter fitty tussen de wielrenvrouwen. Ruzie is dat, hè? Echtgenotes van Froome en Wiggins die hebben elkaar gisteravond in de digitale haren gevlogen. Van twitter zegt niet alles, maar het geeft toch wel aan dat er ergens toch ook wel iets een beetje uh, aan het schuiven is in die ploeg. Een beetje de rand van de journalistiek die we hier opzoeken, maar uh, ik neem aan dat die rennen s'avonds hun vrouwen aan de telefoon hebben, of dus ergens rommelt het misschien wel. David Miller countert meteen, blijft er gewoon naast rijden. Zorg ervoor dat Perrault niet voor hem kan komen. En dat is een David Miller die daar op de finish afgaat. En David Miller gaat op de weg naar zijn vierde toer-etappe. Gaat hij op weg? Jawel, hij gaat op, de weg? Ja, gaat op de weg naar zijn vierde toer-etappe. Het een geweldig dag. Er is niks als de sensatie van winnen een roadstage. Het is veel meer emotioen dan winnen een time trial of een prologue. Ik ga het echt. Dat is nog steeds een doel. Ik ben een goede etappe doorgekomen. Dus uh, we gaan er morgen voor. Er zijn al een paar sprinters naar huis. Een hummeltje die, uh, die staat er nog. Dus uh, ik ben, uh, ben nog niet kapot. Maar ja, als je dit hoort dan is het toch alweer een... Uh... Het was toch weer een mooie dag. Ja. Thijs van de Brink, vind jij de tour nog leuk? Nou, ik vond het goed dat die Nederlanders opstapten... want het was echt niet om aan te zien meer. Vond ik er echt pijn aan je ogen. Maar vandaag had ik wel het gevoel van... Ja, het is ook een beetje voorbij daarmee. Maar dat is misschien een heel nationalistisch gedacht voor mij. Ja, goed. Je moet het hebben van de strijd tussen Wiggins en Foom en, ja. en, en Evans. Binnen de ploeg daar. Ja, de ja, schoonheid van het fiets. Voor fijnproevers wordt het een beetje. Ja. ja, maar ja, nee precies. Want ik ga ook toch wel even gekeken vandaag. En dat zal ik ook wel blijven doen, denk ik. Maar ja. Ja, het is wel jammer. Ik zal het Hummeltje, Hummeltje, Ja, maar kunnen we de, ja, de sportzomer niet verlengen en de ronde van Spanje erbij pakken? Ja, we ja. doen gewoon een radio augustus, 1. Sport 18 augustus, ja, 18 augustus. Begint radio 1 Sport Winter, dan hebben we het, uh, het uh, Schaatsen weer. Ja, en dan kunnen we misschien de verkiezingen nog meenemen. Ja, dat ja. kan heel goed. Dan gaan we door tot 12 september of zo. Dan is ook die ronde ja. van Spanje weer afgelopen. Ja. Doen? Ik vind het een goed idee. Waarom kom je hier eigenlijk? Oh ja, met elke morgen zometeen ga ik presenteren. Onder andere over de vraag of ultra-orthodoxe joden straks in dienst moeten in Israël. En ook Palestijnse Israëliërs, moeten die in dienst? Hoe laat begint het programma? Elf uur. Elf, elf uur. Dat moet je zo gaan. Oh, dan ga ik, dan ga ik nu Dat naar de andere kant. Ja? Is goed. Guys. Goed weekend. Ja, morgen ben je vrij, toch? Morgen ben ik vrij. Gelukkig. Bas en Bert. Ik Bas ook. Ja, ik ben ook vrij. Hoor. Ben jij ook vrij? Ja, ik, ik, ben, ik ben in ieder geval niet hier. Ik zit er morgen met de Bora weer. Morgenavond om 8 uur. Wat mij betreft tot morgenavond. Dus dag. Morgenavond in de Radio 1 Sportzomerdok. Een klassiek voorbeeld is ook de slaapwandelaar. Dat is iemand die niet nadenkt. De documentaire niet nadenken. En dat zorgt er waarschijnlijk voor dat ze dingen doen... die je wanneer je wel nadenkt nooit zou kunnen doen. Zoals door de dakgoot lopen. Een tweeluik over de voordelen van een gedachteloos bestaan. Want zodra je bewust door de dakgoot gaat lopen... dan ga je daar hellig over na zitten denken. En dan gaat het juist fout. Luister morgenavond vanaf 7 uur naar deel 2 van de Sportzomerdok. Niet nadenken.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 De Slechte heeft deze zomer toptitels voor maar 5 euro, zoals een spannende thriller van Charles Dentex of een prachtige roman van Thomas Rozenboom. Kom langs of koop online via de slechte.com. Laat niets tussen jou en een geslaagde relatie komen. Meld je aan bij. Jongens, werkt het? Yep. Oké, okay, Kees hier. Ik kom er even tussen voor de minder fileberichten. berichten is ook nodig. Dit weekend asfalteren we de A12 tussen Veenendaal en Maarsbergen richting Utrecht om de weg te verbreden. Daardoor zijn er minder rijstroken beschikbaar en kan het druk zijn. Kijk dus op van Terug naar de commercials. Door een betere doorstroming komen we verder. Dit is Radio 1.